Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vannacht geldt voor het hele land code rood. Het KNMI waarschuwt voor veel sneeuw samen met een hele koude wind. Ook gaat het vriezen. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zegt onze weerman. Vooral de combinatie van wind en sneeuwval, dat zal ervoor zorgen dat het uh, ja, driftsneeuw oplevert. Uh, sneeuwjacht wordt het ook wel genoemd. En in totaal moeten we rekening houden met zo'n 10 à 15 centimeter aan sneeuw. De eerste vlokken vallen vanavond rond een uur of zeven, is de verwachting. De ANWB raadt mensen af om morgen de weg op te gaan. Als het heel heftig sneeuwt, kan je als automobilist mogelijk weinig zien. De GGD wil dit weekend zoveel mogelijk mensen blijven testen en vaccineren, ondanks het barre winterweer. Mensen kunnen wel hun afspraak voor een prik of een wattenstaafje in de neus verzetten. Want niemand moet, verplicht, moet zich verplicht voelen om de straat op te gaan, zegt de GGD. Agenten in Brabant zijn vannacht op een wel heel bijzondere manier verrast. Toen ze aan het surveilleren waren kwamen ze een automobilist tegen die met groot licht en knipperende alarmlichten stond te seinen. Wat bleek? De bestuurder van de auto was een bakker die de agenten worstenbroodjes wilde geven. Dit omdat hij blij is dat de politie de straat vrijhoudt van gespuis en criminelen. En een aantal scholen in Friesland gaat maandag wel open, maar houden zich niet aan de coronaregels van de overheid. Kinderen moeten in vaste groepjes werken, groepen moeten op verschillende tijden starten. En buitenspelen mag alleen met de eigen klas, maar dat is allemaal niet te doen, zegt de directeur. Het allerergste is dat ze misschien deze bestuurder ergens in de gevangenis zullen stoppen. Maar ach, dan ga ik maar een week uitrusten. Maar wij hebben erg veel moeite met de cohortering, we hebben heel veel moeite met al die... ...te strakke regels die dat gaat opleveren voor onze kinderen. Kinderen zijn kinderen. En die kunnen dat niet uh, opbrengen. De directeur heeft een mailtje gestuurd naar onderwijsminister Slob... ...waarin hij zegt dat hij de regels naast zich neerlegt. Het weer af en toe valt de regen. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in het zuiden. Vanavond en uh, morgen gaat het flink sneeuwen. Er kan zelfs een dik pak van 10 tot 20 centimeter vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoppet Raasdorp en Knoppet Velsen is de vertraging 5 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Het is even na twee uur Zandvoort, een hele goeiemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag op de lokale radio CFM. We zijn er weer drie uur lang vanaf de studio aan de Tolweg Tina. We begonnen vandaag met Donna Summer. And this time I know it's for real. Goedemiddag Albert-Jan, ben je er ook weer? Uh, goedemiddag, ja, ik ben er ook weer, Rob. Ja. Zo, de week overleefd? Uh, Jazeker, zeker, zeker. Dat is mooi. Ik heb weer druk gemantelzorgd. Want uh, ja, dat moest ook gebeuren. En... Uh... Maar goed, daar hebben we straks nog even een, uh, wellicht een, een, een item over. Goedemiddag, allereerst goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. We zijn er weer drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Uh, wat gaan we doen? Nou, uh, Uiteraard uh, zometeen over de tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort. En om half drie het weerbericht. Nou, Ik, ik las net een update dat, uh, dat, uh, dat het KNMI voor heel Nederland morgen al code rood heeft. Uh, code rood zelfs? Code rood. Oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, wordt dat een dagje binnenblijven denk ik. Uh, met veel sneeuw en sneeuwbuien uh, en sneeuw, uh, harde wind. Dus dan krijg je ook van die, van die, van die sneeuwbulten krijg je daardoor. Ja, daar hebben ze nu al een uh, waarschuwing voor, ja. hè? voor uh, Noord-Holland, voor yes. uh, harde wind. Klopt, dat maar daarover uh, straks meer tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week, ja, we hadden tot, tot, uh, tot, uh, tot afgelopen donderdag... hadden we Nono -No nog in de aanbieding, die hadden we vorige week uh, als dier van de week. Uh, maar ik uh, keek uh, vanmorgen natuurlijk even weer op de, op de website van het dierenthuis. En Nono is inmiddels ook gereserveerd. Dus dan ga je op zoek naar een andere iets. Of iemand, of hond, of een kat. Maar honden niet. Op dit moment zijn er geen honden in het dierenthuis. Maar we hebben nog wel uh, macho. Dat is een, een kater of een poes. Die zitten nog wel. En de rest is allemaal uh, vergeven of gereserveerd. Dier van de week vandaag dus, Show. Wel blij dat uh, die oude dame Dono eindelijk een huis heeft. Ja, prachtig dat hij ook een thuis heeft gevonden. Uh, dat om half vijf. Daarna hebben we natuurlijk weer ZOS Live, Zandvoort op zaterdag live. Het is een live registratie van een concert waar uh, vroeger uh, dus veel publiek bij mocht aanwezig zijn. En vandaag is de eer aan jou, uh, Rob, om er even... Ja, te ik ben verborgen. er nog niet uit, Albert uh, Jan. Nee, nou... nou je hebt nog... Dus ga er nog even over nadenken. Je hebt nog een kleine drie uur de tijd. Uh, gedicht van de week. Ja, ik laat, ik laat de luisteraars, uh, liefhebbers van het gedicht van de week... even, even spartelen. Want ik ben er ook nog niet helemaal uit welke het gaat worden. Maar ik heb een hele mooie liggen. Alleen ja, het is niet iets wat de, de, de luisteraars van het gedicht van de dag... of van de week verwachten. Maar wellicht een uh, verrassing. Kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. Zoals gezegd, zometeen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uiteraard kwart over vier hebben we Pit Report... Uh, uh, er wordt vandaag uh, gevoetbald. Uh, de wedstrijden die uh, vanavond zouden worden verspeeld... die zijn allemaal, uh, in de Eredivisie, heb ik het dan over, die zijn uh, vervroegd, uh, Zoals uh, FC Emmen thuis tegen AZ. Daar is het na vijf minuten nog steeds 0-0. Uh, Pexol is ook op twee uur begonnen. zal vanavond verspeeld worden, maar omwille van de weersverwachting... Uh, dus ook vervroegd. Daar is de stand. Dit is tegen RKC Waalwijk. Daar is de stand inmiddels 0-1 na vijf minuten. En dan hebben we om half vijf nog SC Heerenveen thuis uh, tegen Vitesse om half vijf. En natuurlijk PSV tegen FC Twente. Oh, die wedstrijd begint ook om half vijf. Als er ontwikkelingen zijn, laten we u dat natuurlijk zeker weten. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur lekker uh, bij de kachel uh, te blijven. Of een frisse neus te halen met een walkman op. Dat had je vroeger nog, hè, een walkman. Dat is een hele tijd geleden, Albertje. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Wij zeggen inderdaad een hele goede middag. Zo vlak voor de sneeuw zijn we er weer met de Zandvoort op zaterdag. Live meekijken in de studio kan via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee naar deze uitzending van Zandvoort op zaterdag gezelliger radio tussen 2 en 5 Met uiteraard ook heel veel informatie En lekkere muziek waaronder deze van Bruna Mars Oh her eyes her eyes make the stars look like they're night shining Her hair, her hair falls perfectly without her try it. She's so beautiful And I tell her every day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 Is he? allemaal met deze single een echte grote hit. Te samen met Jess Clean hoor je inderdaad de single Rather Be. Daarvoor trouwens Bruno Mars en Just The Way You Are. Het is kwart over twee geweest. De zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele middag. En we gaan het nieuws in het kortje doornemen. Of valt dat een beetje tegen, dat kort, nou, uh, albertan? Ik, ik heb het korter gemaakt. Er gebeurt natuurlijk van alles ja. in het dorp. Uh, goed, allereerst even een uh, Mooi bericht, want de eerste baby van 2021 is onlangs geboren. Burgemeester David Molenburg is afgelopen maandag op kraamvisite geweest... bij de eerste in 2021 geboren uh, Zandvoortse baby. Het is een meisje en ze luistert naar, naar de naam Harley. Uh, ze is op 1 januari om half 12 s avonds ter wereld gekomen in een ziekenhuis in Haarlem. De eerste officiële stap voor de bouw van een overdekte tennishal in Zandvoort is gezet. Wethouder Raymond van Haafden van Zandvoort tekende afgelopen week voor een bedrag van 600.000 euro voor de, voor, voor de tennishal. We zijn hier ongelooflijk blij mee, al dus Helmer Schukken, voormalig penningmeester van het tennisclub Zandvoort... en tevens de kartrekker van de nieuw te bouwen overdekte hal. De tennisclub kan anders haar ambities niet uit laten komen. In Zee en Bloemenaal en Zee, Zee uh, verloopt de eerste week van februari anders aan het strand dan andere jaren. Uh, normaal mogen de zomerpaviljoens vanaf 1 februari weer opbouwen. Maar dat is nu niet aan de orde, uh, want een groot deel van de paviljoens mocht namelijk tijdens de wintermaanden op het strand blijven staan. om opbouw- en afbreekkosten te besparen. Burgemeester Elbert Roest heeft tot zijn spijt moeten besluiten om een traditie in Bloemendaal bij veel sneeuwval dit jaar niet toe te staan. Op zijn Facebookpagina laat hij weten dat, volgende, dus dat dit weekend een kopje van Bloemendaal niet afgezet zal worden om de kinderen uit de buurt de gelegenheid van de Hoge Heuvel af te laten glijden. De rechtbank Noord-Holland heeft een 30-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor, het over, voor een overval op de geldtransportwagen bij het Holland Casino in Zandvoort. Zo melde rechtspraak.nl. Daar komt uh, ruim 2,5 jaar gevangenisstraf bij omdat hij in de fout ging tijdens de proeftijd die, die werd opgelegd voor een ander overval. Een medeverdachte, 31 jaar oud, is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. En in onze provincie, zoals gezegd, is vanaf, uh, is vanaf de nacht van, van vandaag op morgen sprake van sneeuwval en veel wind. Hierdoor komt het tot een, een sneeuwjacht waarbij de wind op de sneeuw ophoopt tot zogenaamde sneeuwduinen. Deze hopen sneeuw maken het gevaarlijk op de weg. De sneeuw houdt de hele zondag aan. In totaal zal het tussen de 5 en 15 centimeter vallen en lokaal wellicht wat meer. Vanwege de, uh, de sneeuwjachten is er mede in heel Nederland code rood afgegeven voor morgen. Nou, en straks uh, om half drie, uiteraard uh, meer over het uh, weer voor uh, de komende dagen. En ja, we hoorden het al, het uh, ziet er inderdaad uh, voor de komende dagen zeer er winters uit. Nou wil het systeem niet meer starten. Oh, ja, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Even een uh, onderknopje indrukken en dan uh, gaat het weer helemaal goed komen. Gelukkig maar, hè, want uh, anders zou het stil worden op de radio en dat is ook niet de bedoeling. Vanmiddag heel veel informatie. Het weerbericht gaat heel spannend worden. Straks maar half drie daar uh, meer over. Eredivisie voetbal, want dat is ook aan de gang. En de wedstrijden zijn uh, naar voren geplaatst. zodat dat we ook in uh, deze uitzending daar aandacht aan kunnen gaan besteden. En veel en veel meer. Blijf luisteren naar je eigen lokale radio. Met nu de zinger van Billy Joel. Harry Truman, Doris Day, Red China, Batmo John Randall the King of Nine this block Getting moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal suicide Foreign debts, homeless vets, AIDS crack, burning gets Hypodermics on the shore, China's under martial law Rock and roll, a of wars, I can't take Wat een heerlijke gauwouw, hè. deze van Billy Joel en We Didn't Start The Fire. We gaan nog eventjes een berichtje doen, zo vlak voor het weerbericht. Want zojuist komt er nieuws binnen over het testen, Albert-Jan. Ja, ja, dat had gisteren al uh, gemeld op de app dat het de, de aangepaste openingstijden zouden zijn. Maar ik kreeg zojuist een bericht op mijn mobiel dat de GGD in Nederland sluit morgen alle test- en vaccinatielocaties. Vanwege de weersvoorspellingen is het advies om niet de straat op te gaan... dus ook niet om je te laten testen op corona... of je te laten vaccineren tegen corona. Mensen die nog steeds een test of vaccinatie hebben ingepland, moeten zelf een nieuwe afspraak maken, aldus de GGD. De GGD neemt daarvoor niet zelf contact op met mensen. Tot die tijd moeten mensen die corona-achtige verschijnselen hebben... zich gedragen alsof ze besmet zijn. Dat betekent dus dat zij in isolatie gaan en binnen moeten blijven... aldus de woordvoerder. Tot zover. Dankjewel, Bertje, voor uh, dit uh, ingekomen bericht. Inderdaad, morgen dus geen uh, test- en uh, vaccinatielocaties uh, beschikbaar. Zojuist uh, bekend geworden, en uh, dat geldt ook voor de, uh, deze regio, dus ook voor uh, de GGD Kennemerland. En uh, onder meer uh, de locatie op uh, Schiphol, natuurlijk. En dan heb ik het over de, de XL-teststraat, die uh, daar aanwezig is.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 Wordt het nog altijd met z'n tweeën. van uh, mijn favoriete platen van dit moment. Thomas Akden en Paul de Munich zijn weer bij elkaar... Samen met Maan in Typhoon. De single speciaal gemaakt voor de vrienden van Amstel. Je hoorde inderdaad de nieuwe plaats als ik je weer zie. En daarmee is het uh, net na half drie. Nou, de verwachtingen zijn... Uh, Gespannen. En het wordt eigenlijk ook wel een beetje spannend, denk ik, wat betreft weer, Albert uh, Jan. Nou, eerst even het algemeen landelijke beeld. Maar, uh, en dan uh, hoe het voor Zandvoort eruit ziet, daarna specifiek. En daarna natuurlijk even dat de, het feit dat de KNMI uh, kon, uh, afgekondigd heeft voor zondag... code rood te geven voor het hele land. Allereerst nog even terug naar vandaag. Vandaag blijft het over het algemeen op veel plaatsen wat langer droog. De oostenwind trekt aan en het wordt 0 graden in Groningen tot 6 graden in het zuiden. In de avond gaat het van het, zuid het zuiden uit regenen, maar dit gaat snel in sneeuw of ijzel over. Zondag sneeuwt het langere tijd door met veel wind, erbij. er kan 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen. En door de wind vormen zich zogenaamde sneeuwjacht, sneeuwduinen. Het kwik ligt ruim onder het vriespunt, later op zondag wordt het langzaam wat droger. Kijken we even naar de maandag. Maandag overheerst in het algemeen de bewolking. Plaatselijk valt nog een klein beetje sneeuw. De oostenwind waait uh, goed door en zorgt lokaal voor stuifsneeuw. De temperatuur ligt ruim onder nul. En ook dinsdag uh, waait uh, uh, er nog een koude oostenwind. Na een nachtje met matige vorst blijft uh, ook dinsdag uh, het overdag nog ook enkele graden vriezen. Vooral in het noorden valt soms een sneeuwbui. Dus steeds kan die aanwezige sneeuwlaag in open gebieden verstuiven. En wat betekent dat voor Zandvoort specifiek? Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in Zandvoort. Met vanavond sneeuw. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 3 graden Celsius en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het bewolkt met kans op sneeuw en koelt het af tot ongeveer min 4 graden. En de komende dagen is het nog steeds bewolkt in Zandvoort en is de kans op sneeuw hoog. Het is min 5 graden Celsius overdag en de temperatuur s'nachts daalt tot min 7 graden. De wind waait uit het oosten en is vrij krachtig, windkracht 5. Vanaf woensdag neemt de kans in Zandvoort op de zon toe en stijgt de temperatuur tot 2 graden overdag en min 1 s'nachts. Dan nog even het feit van de KNMI. Zoals gezegd, komt dus voor, voor morgen. Code rood aan voor het hele land. Het KNMI heeft voor zondag voor het hele land code rood uitgeroepen. Dit in verband met het slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van verkeersbelemmerende sneeuwduinen. Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht en mogelijk minder dan 500 meter en is het voor het gevoel snijdend koud. De meeste wind staat in de noordelijke helft van het land in de kustgebieden daar, daar en boven het IJsselmeer komen zware windstoten tot wel 90 km per uur voor. Het gaat vanaf eh, vanavond ook flink sneeuw. En op de meeste plekken in Nederland zal er zo'n 10 cm vallen, maar in het oosten en het midden van het land kan die sneeuwlaag veel dikker worden. Lokaal kan daar dus eh, tussen de 15 à 30 centimeter sneeuw vallen, voorspelt weer.nl. In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw in Hoogsoeren. Op de Veluwe lag toen op 11 december een laag van 44 centimeter. En werd ook de code rood uitgegeven. Het sneeuwrecord stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op ter Schelling maar liefst 80 centimeter. In ieder geval, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En uh, wordt vervolgd of niet? <grijg> Ja, volgende week met de gevolgen van die sneeuw, ja. de sneeuwlast. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Ik kijk nog even naar het weer op dit moment in Zandvoort. Een graadje of drie op dit moment. Gevoelstemperatuur ligt een stuk lager op uh, min 2. En de komende uren, de aankomende uren windstoten tot 60 kilometer per uur. Dat was het weer. En de volgende keer, uiteraard, weer meer weer bij CFM. Nogmaals een hele goede middag. Zandvoort op zaterdag, bijen tot aan 5 uur vanmiddag. We hebben de CNN ook heel veel lekkere muziek meegenomen uit de studio aan de tolweg 10A. En ook deze disco-klassieke mag zeker niet ontbreken. Cool in the gang en fresh. De, de single van uh, Cool de Gang en Fresh. Zo dus dadelijk gaan we het hebben over het uh, afgelopen jaar van de Zandvoortse reddingsbrigade. Want uh, ja, hoe druk hebben ze het eigenlijk gehad in dit uh, afgelopen coronajaar? Dat hoor je naar het volgende plaatje van uh, Pink.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 De single van Pink en Just Give Me A Reason. Zandvoort op zaterdag bij je. En we gaan het hebben over de reddingsbrigade. Want hoe was het, jaar, het afgelopen jaar eigenlijk voor de reddingsbrigade, Albert-Jan? Nou, het was een druk jaar voor de Zandvoortse reddingsbrigade. 2020 was een zeer druk jaar voor de lifeguards van de Zandvoortse reddingsbrigade. De bijzondere omstandigheden zorgden voor veel drukte op de Zandvoortstranden. En heel veel extra preventieve uren door de vrijwilligers. De Zandvoortse reddingsbrigade is al bijna 100 jaar actief op het Zandvoortse strand... en telt maar liefst 525 leden plus begunstigers en 75 actieve lifeguards en kader. Over het afgelopen jaar, de cijfers, met name de cijfers over het afgelopen jaar... vertelt Itse ter maat van de reddingsbrigade Zandvoort meer. 2020 was voor ons een ongekend druk jaar. Hierbij onze cijfers in 60 seconden. In 2020 hebben wij 825 mensen geholpen. 32 personen hebben wij uit een levensbedreigende situatie gered. 129 baders en zwemmers hebben wij uit het water gehaald. Dat is vier keer zoveel als normaal. Daarnaast hebben wij 351 EBO-inzetten gehad, we hebben 74 waterspots geholpen en we hebben 217 vermiste personen herenigd. Ook zijn we 68 keer gealarmeerd door de verschillende meldkamers. Dit wordt allemaal gedaan door onze vrijwillige lifeguards die 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaan voor de veiligheid op het strand. En daaruit blijkt weer dat de reddingsbrigade onmisbaar is hier in Zandvoorts. Dankjewel je iets voor deze uitleg en de cijfers van het afgelopen jaar. Ook in coronatijd en met name in coronatijd eigenlijk een hele drukke tijd he, geweest. Want uh, toen uh, het even vrij werd gegeven was het ook massaal druk op het strand. Well, my friends,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 Twee redenen zou ik dat vanavond uh, niet doen, jamming in the streets. Ten eerste hebben we natuurlijk de avondklok die om negen uh, uur ingaat. En ten tweede, met uh, al dat sneeuw kan het wel eens een uh, rommeltje worden. En uh, Rutte zijn nog, uh, Albert Jan, van uh, sneeuwpret is best leuk... maar val niet, want uh, dan belasten we de ziekenhuizen weer uh, meer. Dus uh, ja. let daar even een klein beetje op. We gaan het over het uh, voetbal hebben, want uh, vandaag... Uh, worden er in de middag al uh, twee wedstrijden, althans om twee uur twee wedstrijden gespeeld? Klopt, uh, om twee uur uh, hebben we, zijn we begonnen. Uh, die zijn dus vervroegd in verband met de weers weersverwachtingen. FCM ontving, ontvangt thuis AZ, tussenstand is nog steeds 0-0. En dan uh, Pek Zwolle tegen RKC Waalwijk. Daar is gescoord door RKC, het staat 0 tegen 1. En dan hebben we om half vijf nog een tweetal wedstrijden. PSV thuis tegen FC Twente. En uh, SC Heerenveen uh, Vitesse. En dan heb ik nog Breaking News... Want ja, morgen! De, de KNVB zet streep door alle eredivisie-duels voor zondag. De KNVB heeft vanwege het aanstaande winterweer alle wedstrijden in de betaald voetbal van de komende zondag afgelast. Voor zondag stonden er vier wedstrijden uh, in de eredivisie op het programma. Koploper Ajax, dat met de Johan Cruijff Arena beschikt over een stadion met een dak dat dicht kan, zou de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht spelen. En om half drie moesten uh, de duels Elfse Groningen, Feyenoord en Willem II Ado Den Haag beginnen. De 21ste speelronde van de Eredivisie zou worden afgesloten in Venlo... waarom kwart voor vijf morgen... Bij vvv Sparta Rotterdam had moeten worden afgetrapt. In ieder geval morgen ook de voetballers in de eredivisie een dagje vrij. Oké, okay, maar had Ajax nog een keeper dan voor de wedstrijd morgen? Die, die was al vrij. Ja, Oké, okay. ja, nee, dat denk ik ook. Zometeen gaan we het hebben over inderdaad de GGD en het vaccineren. Lekker meedoen met deze van de Cycle Train. Leuk om hem weer eens te draaien op de Sofortse Radio. Je de kool We gaan alweer bijna op naar het nieuws. En weer van drie uur einde van het eerste uur. Maar we hebben nog even een item. Het was een beetje chaotisch vorige week bij de vaccinatielocatie, albert Ja, op Schiphol. Want al die ouderen die dus aan de beurt waren, stonden hutje-mutje. Een storing in het ICT-systeem van de GGD heeft de afgelopen week voor een chaos gezorgd bij de XL-priklocatie op Schiphol. Het betrof weliswaar een landelijke storing in het ICT-systeem van de GGD... maar het waren voornamelijk 85-plussers die met begeleiding die dag naar de priklocatie kwamen... En daar toch voor een, een langere wachttijden kwamen en in de regen stonden. Uh, Den Haag, het volgende uh, reportage. GGD hebben 85-plussers gemiddeld meer dan een uur moeten wachten op een coronavaccinatie in de Prikstraat op Schiphol. De cliënten moesten met pen en papier worden geregistreerd omdat de wachttijd te veel opliep, werd de prikstraat uiteindelijk gesloten. Nou, het was storing. Dus van twee tot vier uur. We hier geweest. Anderhalf uur. Ik heb ongeveer drie kwartier gedaan om binnen te komen. En toen was het gauw gebeurd, toen ik één keer... Want het prikken op zich stelt niets voor. Ik begrijp dan niet dat niet. Uh, het is alleen maar 90-plussers die hier staan. En die staan dan. Uh, er stond er eentje voor, maar die stond er al twee uur. Weet je, ik bedoel, dan is die groep toch heel kwetsbaar. Dat vind ik een beetje erg, maar uiteindelijk viel het bij ons nog wel mee. Ja, ja hoor. Ja, en nu sturen ze iedereen naar huis. Iedereen die nu nog aan de beurt zou zijn, die mag niet. Wat vindt u daarvan? Dat, dat, dat, dat vind ik heel erg. Dat vind ik heel erg. Ja, dan moeten ze terugkomen op een ander moment. Ja, maar dan moet je weer terugkomen. Het zijn allemaal oude mensen. En ik kan nog behoorlijk lopen, maar de meesten niet. Er was een storing, dus daar konden hun niks aan doen. Dus dat, dat maakte neem niet kwalijk. Maar ik zat hele keer in een rolstoel, lekker dik kussen. Dus uh, mijn billen deden geen pijn. Ja, sommigen zien de humor de gelukkig nog van in uh, Albert-Jan. Maar ja, door die storing uh, was het inderdaad uh, chaotisch... daar ook uh, op Schiphol met het uh, vaccineren... En dan met name bij deze groep... de ouderen die daardoor getroffen werden. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen? Gelukkig is het inmiddels weer opgelost. Maar Er zaten dus mensen bij die al vanaf maart dit ja, vorig jaar... thuis zitten en niet buiten komen. Ja. En dan gaan, ze, dan gaan ze... Moet je nou eens gaan testen hoeveel mensen nu, nu last van hun longen hebben... Door de, door de tocht die ze hebben ingeademd. Ja, het was ook niet de planning volgens mij dat het uh, ging gebeuren. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ja. probeer dan een vaccinatielocatie dichter bij huis te vinden. Oké, okay, dankjewel, Albert Young. We gaan op naar die nieuws weer van uh, drie uur. Daarna nog uh, twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen. Guy. Then you came to lift me up and make me fly. Baby, don't go. Old. I just want you here. Tell me what you wanna do. Cause my heart is getting lost inside of you. Yes, I've always known that you were. to you...